7 Uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. ProRail gaat beter opletten welke grond langs het spoor in de toekomst mogelijk gebruikt zal worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren verkocht de NS stukken grond aan particulieren. omdat de spoorbeheerder ze niet dacht nodig te hebben. Toen ProRail ze later alsnog wilde hebben, vroegen de eigenaren daar miljoenen voor. Het extreme winterweer in de VS heeft al 21 levens geëist. Ziekenhuizen hebben tientallen mensen behandeld voor bevriezingsklachten. In grote delen van het midwesten ligt het leven al twee dagen grotendeels stil. Lokaal vriest het zelfs 49 graden. In Chicago heeft een anonieme weldoener 70 hotelkamers voor daklozen betaald. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is druk bezig buitenlandse dierenartsen op te leiden tot inspecteur vanwege de brexit. Ze moeten helpen bij de in- en uitvoercontroles van vee, vlees en vis die nodig zijn als er geen akkoord komt. Tientallen dierenartsen komen uit Zuid- en Oost-Europa. Die krijgen eerst een intensieve taalkursus en daarna inhoudelijke bijscholing. Edwin Evers heeft de gouden radioring gewonnen... voor zijn ochtendshow Evers staat op op Radio 538... waarmee hij eind vorig jaar is gestopt. In 2006 kreeg hij de prijs ook al een keer. De grote verrassing dit jaar was Bram Krikke. De slam-DJ werd verkozen tot aanstormend talent... en tot de beste mannelijke presentator. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt heeft Vitesse nog een aanvaller binnengehaald. Het is de Ganees Mohammed Daouda. Die wordt gehuurd van Anderlecht. De transfermarkt sloot om middernacht. Volgens de KNVB waren er in Nederland 149 transfers, net geen record. Het weer. Een sneeuwzone trekt van zuid naar noord over het land. Er valt op veel plaatsen 2 tot 5 centimeter. In het hele land geldt code geel wegens gladheid. Na de sneeuw is het droog, maar het blijft bewolkt en het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland eh, problemen op de A9 Alkmaar. Voor de Wijker-tunnel staat 2 kilometer file. De tunnel is dicht door technische problemen. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I wish that my could build a castle Some nights I wish they just fall off they can come from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 is je grote dag.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 Ja, is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 Van zon cars